Ik de met het Nationaal. Misdaad heeft in 2000 wereldwijd ongeveer 1500 miljard euro opgebracht. Bijna 4% van wat er in de wereldeconomie omgaat. Het meeste geld wordt verdiend in de drugshandel. Zo blijkt uit een rapport van een speciale commissie van de Verenigde Naties. Criminelen zijn vooral succesvol in het witwassen van geld. dat zij de in de misdaad verdienen. Volgens het VN-rapport zijn de overheden praktisch kansloos om het witwassen tegen te gaan. In 2009 werd nog geen procent van het crimineel verdiende geld in beslag genomen. De rest kwam allemaal in het reguliere geldverkeer terecht. De Tweede Kamer wil een eind maken aan het fenomeen weigerambtenaren. Dat zijn ambtenaren van de burgerlijke stand die weigeren om homoseksuelen te trouwen. De Kamer heeft zich een meerderheid afgetekend die dat niet meer wil toestaan. De Partij van de Arbeid, D66, de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren al tegen. Nu heeft ook de PVV zich daarbij aangesloten. De partijen willen een en ander nu in een wet vastleggen. Het kabinet zou een ander standpunt hebben. Volgens ingewijden vindt het kabinet het niet nodig om ambtenaren te ontslaan. Voorwaarde dat er in elke gemeente een ambtenaar is die geen probleem maakt van het trouwen van homo's stellen. Turkije heeft meer dan 30 landen om hulp gevraagd na de zware aardbeving in het zuidoosten van het land. Er zijn vooral tenten en stakerwens nodig om de daklozen op te vangen. Opvallend is dat ook aan Israël om hulpgoederen is gevraagd. Het land had al laten weten te willen helpen. De betrekkingen tussen de twee landen waren de afgelopen weken verslechterd, maar door de aardbevingsramp is de onderlinge ruzie wat naar de achtergrond gedrongen. Turkije was woedend op Israël, omdat hulpkonvooien naar Gaza door de Israëlische marine waren tegengehouden. Het Nederlandse Hongbalteam wordt vrijdag 11 november gehuldigd in Haarlem. Volgens de mond heeft Haarlem het beste huldigingsprogramma aangeboden. Het Nederlandse Hongbalteam schreef geschiedenis door eerder deze maand wereldkampioen te worden. Hongbalgrootmacht Cuba werd in de poolwedstrijd verslagen en in de finale. Het weer vannacht, vooral regen in het noorden, overdag wisselend bewolkt met in de kustgebieden kans op een bui. Het wordt ongeveer 14 graden.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 9. CFM. CFM. I know Jet lag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 Ritme van zand Sitting in the back seat smoking a cigarette you thought was gonna be your last. I'm The issue's now at hand His story repeats itself Consummate the way it ends He said his goals to conquer all The planets and the stars same intention Leave an evil scar Are you Mr. Please? Are you Mr. Know-it-all? Are you Mr. with The plan that you promised long ago Things were change. to leave